zeg maar, nou, het tennisparkje wat naast uh, de dunes uh, gevestigd was... Uh, daar zijn we uh, denk ik helemaal allemaal, uh, ook de gebruikers, ontzettend uh, trots op. En wat wij uh, de komende periode nog gaan doen is... en dat is, ja, is toch vaak achter de scherm... dat is het, het opstarten van de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe jeugdzorg, jeugdhulp... Uh, dat is belangrijk voor Zand voor de komende jaren... We gaan daar contracten op starten met partijen die aandacht en meer aandacht voor de jeugd hebben. Aansluitend op is er een raadsinformatiebrief nu naar de gemeenteraad gegaan... waarin we uitleg geven over de motie die door de Partij van Arbeid vorig jaar is ingediend en overgenomen is. Dus het gaat over het zogenaamd IJslands model om jongeren... Uh, vanaf zo jong mogelijk tot nou ja, volwassen leeftijd te helpen, te begeleiden, uh, te stimuleren aan het bewegen, het gezond leven en sporten. Kortom, uh, we zijn nog met een groot aantal dingen bezig. En waar, vergeet vooral niet uh, dat we natuurlijk alweer maanden bezig zijn met de voorbereiding voor de Formule 1. Mm -hmm. uh, het, ook dat vraagt heel veel uh, aandacht uh, en daar uh, zijn we druk mee bezig. Dus wat dat betreft is er nog voldoende te doen de komende tijd.